Afgelopen zomer was er elke dag onderbezetting in de zorg, zegt het beroepsorganisatie Nu91. Die had een speciaal meldpunt ingesteld waarop elke dag klachten binnenkwamen van verpleegkundigen en andere verzorgenden. In de drie zomermaanden kreeg Nu91 meer dan duizend meldingen. Ze kwamen uit het hele land en alle sectoren van de zorg. In de thuiszorg en de ziekenhuizen was het vaakst gebrek aan personeel. De Russische minister van Financiën, Koedrin heeft zijn ontslag ingediend...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 Het weer steeds meer bewolkt en vooral in het noordwesten kans kansen wat regen. Ook morgen eerst nog bewolkt, maar steeds meer zon. en maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. De avondspits is zo goed als voorbij. Alleen bij Amsterdam nog wat files op de A10. Dat uh, is een erfenis van de problemen eerder vanavond op de A4. Op de A10 Zuid tussen Diemen en Oud-Zuid. 6 kilometer file. En op de A10 West tussen de afrit IJmuiden en Knoppen ten Nieuwe Meer 5 kilometer richting Den Haag.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 Onze gast is een van die EO-presentatoren... wiens jeugd niet alleen lijkt te zijn beheerst door kerkegang... maar door normale jonge jongensdromen... zoals de nieuwe Marco van Bas te worden of anders acteur. En dan is goede tv-maker zo slecht nog niet. Al helemaal niet als je kijkt naar zijn nieuwe programma... Scroocht, waarin hij jongeren helpt die door de bodem van het leven dreigen te zakken. Hier is Manuel Venderbos. Uw presentator is Jelly Brouwer. Je bent toch een aanhanger van ADO, mag ik hopen? Zeker. Ja. Ze hebben afgelopen weekend met 2-0 gewonnen. Dus, uh, het gaat goed, hè? Het gaat weer, ze zitten weer in de lift. En wat was dan jouw verlangen om Marco van Basten te worden? Nou ja, kijk, die, uh, hij is natuurlijk legendarisch geworden in het uh, EK-shirt 88. Ja. In 88 was ik 12 jaar. En toen werd ze dus Europees kampioen. En er zijn maar weinig legendarische Ano-spelers. <laughs> nou, die zijn er ook wel. Heel maar... lang geleden. Wie uh, was het ook weer? Aadje Mansveld? Aad Mansveld, ja. Lex Schoenmaker. En uh, ah ja, nu heb je Lex Immers als uh, kop van Jut. Ja, die trouwens uh, voorkwam. Was dat deel 1 van Scrooge? Lexemus? Ja, klopt. klopt ja. Vorige week. Jouw oude held dan? Zeker. Ja, Het was toevallig uh, de hoofdpersoon Vincent. Die was helemaal gek ook van ADO. Dus ik vond het geen straf om hem als positieve toekomst daarmee naartoe te nemen. En had je Lex immers al eerder ontmoet? Uh, van zo dichtbij niet, nee. Nee? nee. En hoe was dat voor jou dan? Uh, stiekem ook wel heel erg leuk. Om, uh, om met Lex en met Vincent een balletje te trappen op het Zuiderpark. Het oude voetbalstadion. Nou, je moet even uitleggen hoe het met die bril zit. Want wij kennen jou allemaal zonder bril. Ja. Uh, en ik zie nu zo'n uh, nerdy bril. Zo'n zwarte met een uh, flink montuur. Ja, dat klopt. Hij is niet, niet alleen voor de sier. Hij is ook, omdat ik gewoon ver weg zie ik heel weinig. Uh, ik heb een oogafwijking van min 2. En een cilinder van 2. En dat schijnt nogal veel te zijn. Uh, maar normaal gesproken heb ik geen bril op. En dan zie ik gewoon uh, in de verte niet zo heel veel. En je bent zo ijdel dat je op de televisie... <laughs> dat is het dan toch? Uh, nou ja, misschien is het een beetje ijdelheid... maar ik draag deze bril ook met heel veel plezier. Alleen, dat is, ja, het is anders. Waar, hoe is het dan anders? Want je zei net, ja, als ik dan in, misschien binnenkort in een studio weer een programma... Ja, zo... als ik binnenkort weer een studioprogramma ga maken... waar ik iets meer een jong volwassen man uh, moet zijn... Uh of waar mijn volwassenheid meer tot uitdrukking komt... dan wil ik graag gebruik maken van die bril. Zet ja. ik die als een soort van joker in. Want dat is televisie ook, hè? Je bent bezig met hoe kom ik over, wie ben ik? En, uh... Ja, ik denk het is nu voor de radio, dus dat maakt er niks dan uit. Dan kan ik die bril wel opzetten. <laughs> ja, nee, <laughs> maar niet ben je, maar... je daar erg mee bezig? Want ik zie jou inderdaad ook in alle mogelijke outfits... en dan een Palestijnse sjaal en dan weer een stoer baseballjack... en dus heel bewust niet met die bril. Is dat iets waar je, waar je mee bezig houdt? Uh, ik heb wel een tik van mogelijkheid. Meegekregen, misschien wel van mijn opa. Die, oh. was, die was daar ook. Uh, Vertel mee. eens over je opa. Mijn opa was, hij was echt een suikeropa. Uh, een lievelings-opa. Uh, opa was, Venderbos. Opa Mogre, is dus van mijn moeders kant. Mm -hmm. Ik lijk ook heel erg op hem. Qua uiterlijk, de, de donkere kant. Mijn vader is blond met blauwe ogen. Als ik samen met mijn vader over straat loop, dan gelooft niemand dat het mijn vader is. Want jij bent uh, ontzettend donker voor ik de ben... mensen die jou dan niet kennen. Ja. Bijna zwarte ogen en heel zwart haar. Ja. En hele donkere, dikke, donkere wenkbrauwen. En mijn opa was een soort uh, ja, Italiaanse maffiabaas. Altijd goed gestoken in een goed pak. Hij kleedde ook zelfs mijn oma. Uh, ja, dan koos hij dingen uit. Uh, dan trok hij dingen uit de rekken. En, uh, en dat doe ik nu bij mijn vrouw ook. Ik uh, trek dingen uit de rekken. En dan zegt ze, oh, hoe zie je nou dat dat leuk is? Nou ja. Dat, ja, daar heb ik dus blijkbaar een beetje oog voor. Dus de kerkgang was voor jouw opa natuurlijk helemaal het ultieme moment van de week, dat hij die mooie kleren kon laten zien van zichzelf. En, uh... Uh, nou ja, hij had altijd een goed, goed zittend pak aan. Uh, en dan was hij dominee, inderdaad. Oh, ja. hij was dominee. Hij was dominee. Oh, dat veld ik niet. Nee, ongesteld. dat wist ik nee. niet. Nee. Oh, nee. Maar dan droeg hij gewoon een toga, of niet? In zijn grote gemeente was het zonder toga, had hij dus gewoon een mooi. Een grijs pak, gewoon een strak pak aan. En wat ja. voor gemeente was dat dan? Um, nou, hij heeft zelfs tennis gestop, geschopt in een gemeente... waardoor, die, uh, uh, waardoor er een, een heuse kerkscheuring is ontstaan. En welke het, gemeente hebben we het dan over? Tussen de vrijgemaakte kerk en de Nederlands gereformeerde kerk. Ja, dat is een denominatie van de, van de gereformeerden, zeg maar. Ja. En mede door zijn toedoen is de Nederlands gereformeerde kerk ontstaan. En dat was jouw opa of is jouw opa? Dat was mijn opa. En ja, wel, in en welk jaar hebben we het dan over dat die scheuring ontstond? Uh, dat was in 1967, ja. Dus toen was ik nog niet eens geboren. Dus het was een weerbarstige, weerbarstige strijdbare man? <laughs> uh, weerbarstig wil ik niet zeggen. Strijdbaar en eigenwijs, dat zeker. Maar je hebt hem dus nooit gekend? Ja, ja, zeker wel. Hij is, uh, in 2000 is hij plotseling overleden aan uh, longkanker. Uh, was hij echt, uh, nou ja, had een. Uh, nou, zeg, vier weken daarvoor ging hij met longontsteking eventjes naar het ziekenhuis. En uh, toen kreeg hij te horen dat het eerder een kwestie van weken dan van maanden was. Uh, ja, en dat, ja, dat was heel pijnlijk. En toen was je hem opeens kwijt? Toen was ik hem opeens kwijt. En ik mis hem best wel, want... Uh, ja, hij heeft, ik, ik werd in maart 2000... Hij is in februari 2000, is hij overleden. In maart 2000 ben ik uh, aangenomen bij de EO... Daar had hij helemaal niks mee. Oh nee. Dus, nee dus... Waarom had hij daar helemaal niks mee? Want een predikant van een gereformeerde, in dit geval dus inmiddels ja. vrijgemaakte gemeente. Nee, welke nee, kans Nederlands, had hij? Nederlands, Nederlands, gereformeerde. Nederlands gereformeerde gemeente. Ja. Is toch vervent aanhanger van de EO? Nou, hij. Dat ben niet, ik nu helemaal niet. Hij vond dat je evangeliseren dat uh, dat kun je niet doen. Dat, uh, dat doet God. Uh, dus om daar een omroep voor op te richten, dat. Uh, ja, dat, dat vond hij maar een beetje onzin. Oh, hier wil ik straks nog veel meer over weten. We gaan eerst even naar uh, Utrecht, want onze Jeroen Stout, onze filmman... is daar tijdens de filmdagen, Jeroen. Dag Jeli. Hallo. Hallo. Nou, vertel het maar. Wat ga je ons zo dadelijk vertellen? Want oh, je zit ik... daar en... Uh, ja, nee, de, de dag van vandaag die staat helemaal in het teken van de beeldenstorm. Dat geldt overigens ook uh, voor morgen. Niet dat er nou vandaag een hele... Horde, calvinistische of uh, gereformeerde hooligans uh, op de dom is, uh, is afgestormd. Maar uh, ja, het is een speciaal programma van, uh, van het festival. Dat staat in het teken van de nieuwe digitale technieken... en de sociale media en de invloed die dat heeft... Op de filmcultuur. En het woord wat dan ja, heel vaak valt, is transmediaal. Ja. En dan ga je mij vragen: wat is transmediaal? Je hebt nog steeds ik, geen idee. Nee, nou ja. Ik zou me <laughs> zeggen: geef nog even 30 minuten. Uh, maar goed, ik heb natuurlijk ook een heleboel films gezien. Er zijn heel veel films in première gegaan dit weekend. Uh, films als Onder Ons, 170 Hertz. Ook Benny Stout, dat is de Sinterklaasfilm van Johan Nijhuizen. Zijn goed heilig antwoord op die horror-sint van, van Dick Maas van vorig jaar. Uh, maar ja, verreweg het mooiste wat ik heb gezien dit weekend was... Life is Beautiful van uh, Mark de Clou en Jeroen Berg een serie korte films. Geïnspireerd op de teksten van Erasmus en Om te zo mooi. Oké, we horen je zo dadelijk, Jeroen. Uh, Jeroen Stout. Goed, Manuel Venderbos. Uh, daar ligt de tegel met de vraag of die uh, op een gegeven moment beschreven kan worden. En ik meld ook even dat luisteraars zich met ons kunnen bemoeien met het gesprek. Uh, ze kunnen zich melden via onze website radiokunststof.nl. Voor de mensen die uh, misschien niet zo heel veel televisie kijken... of niet heel veel naar Nederland 3 kijken... Uh, Manuel Venderbos is... Uh, een van de roergangers uh, van de EO. Naast de uh, Knevel en uh, van de Brink ben jij de uh, jonge equivalent, zouden we kunnen zeggen. Uh, je werkt sinds 2000 uh, uh, voor die omroep. 2004 kwam je ook daadwerkelijk uh, op het scherm. Met, uh, was dat uh, was het ook al vanaf het begin? Ja, was dat ook vanaf 2000? Ja. ja. En, uh, uh, nou, we hebben jou vooral leren kennen als uh, de maker, de presentator van Jong. Programma op Nederland 3. Maak ik en, ik al 8 jaar. Uh, Dat maak je al acht jaar. Ja. En uh, sinds uh, vorige week is daar een nieuw programma waarin we jou uh, kunnen zien. En dat heet Scrooged. Uh, vanavond is uh, deel 2 te zien. Vijf voor half tien op Nederland 3. Uh, Missie, moet je eerst even uitleggen wat voor soort programma we mee te maken. Scrooged is een programma wat gaat over jonge mensen die eigenlijk een uh, ja, uh, misschien wel een spreekwoordelijke schop onder hun achterste nodig hebben. Uh, mensen waarom je je zorgen maakt. En uh, je kan, als je stel je maakt je zorgen om je neef, je zus, je, je, je vriendin, uh, dan kan je diegene opgeven bij mij. Dan kom ik op een onverwacht moment, kom ik diegene overvallen. Dan neem ik hem mee naar een plek waar al zijn familie en vrienden zich verzameld hebben. En uh, die confronteren diegene, die gaan hem liefdevol de waarheid zeggen. En die gaan hem zeggen dat, dat ze zich zorgen maken. En na die confrontatie neem ik diegene mee, dan duik ik zijn leven in... dan wil ik zien hoe zijn heden eruit ziet. En dan schets ik hem twee toekomsten. Een negatieve toekomst, als hij zo doorleeft zoals hij nu doet... En een positieve toekomst laat ik hem ervaren als hij iets doet met zijn kwaliteit of talenten. Ja, een, een doemscenario schetsje en, en, en iets prachtigs. Ja. De twee uitersten. Ja. Uh, ik heb uh, twee afleveringen gezien. Uh, vorige week zagen wij een, uh, een jongen uh, die zich helemaal sufbloot en al, al lange tijd. Hij was uh, uh, opgegroeid bij zijn moeder, alleenstaande vrouw. Moeder raakte aan uh, de drank, uh, kon de jongen niet meer opvoeden. Hij komt in pleeggezinnen terecht. Nou, het is eigenlijk alleen maar rampspoed wat die jongen uh, had ondervonden. En het was niet zo heel gek dat hij stevig aan het blouwen was gegaan, naar mijn idee. Dat, dat deed hij om de pijn en om het verdriet maar niet te voelen. Ja, zo zegt hij het ook uh, ja. letterlijk tegen jou. Uh, hoe ben je die jongen op het spoor gekomen? Hoe is dat gegaan? Nou, die jongen, uh, iedereen, elke hoofdgast van, van mijn programma Scroots, wordt opgegeven door iemand anders. Dus hij was opgegeven door zijn neef Arjen. Uh, Omschrijf even de neef Arjen, want dat Nef is Arjen, een bijzondere een... figuur... die niet zo vaak bij de EO uh, aantreft. <laughs> dit soort. Een hele grote, kale, stoere gast, type bouwvakker... Uh, met overal tatoeages. Tatoeages op zijn, ho zijn kaalgeschoren hoofd, op zijn kin, in zijn nek... op zijn achterhoofd. Nou ja, ruwe bolster, blanke pit. Hmm. Ja. Uh, hij kwam zelf net uit de bak. Misschien moet je trouwens even, van die interrigeerde me erg... die, die uh, uh, tatoeage op zijn kin. Ja. Heb jij hem gevraagd wat daaronder stond voorheen? Dat ja. was een hele dikke zwarte balk. Ja, dat is dus de letter I. Het was een hele dikke I. En er stond dus I am a rebel in zijn nek. Hm. Uh, nou ja. En op de achterkant, want dat, daar zag ik alleen maar hel staan... maar er stonden <laughs> ook nog een paar woorden voor Ja, me. er stond highway to hell en uh, nou ja, stairway to heaven. Volgens mij stond het op de zijkant van zijn hoofd. Dus nou ja... ja. Een robuuste man, maar ik goed, maar ik, ik heb dan met alle vooroordelen waar, waar ik mee te kampen heb... als zo'n man op mij af zou komen van... ik heb hier een neefje en dat wil niet deugen. Kunnen jullie daar wat mee? Nou, niet direct het idee. Daar openen we onze nieuwe serie mee bij de evangelische omroep. Nee? Nee. Want? Nou, precies met alle vooroordelen waar ja. ik te kampen heb. Nou ja, als hij een neef heeft die echt geholpen moet worden... dan, ja, dan zijn we niet te beroerd om, om diegene dan ook te helpen. Dat maakt het niet uit hoe hij eruit ziet. Wat is het Idee. Wat willen jullie precies met uh, uh, deze jongen en met alle jongeren die we nog maar, gaan zien? Nou, zijn of haar leven een heel klein stukje mooier maken en hem weer een duw de positieve richting in geven. En dan was het voorheen zo dat als je naar een televisieprogramma van de EO keek... nou is het wel heel lang geleden... Ja. dat dan onmiddellijk het pad van Jezus Christus uh, werd voorgespiegeld. Hè? Uh, in dit geval, de jongen gaat bijvoorbeeld afkikken. Dat vond ik echt opvallend. En dan zag je voorheen, misschien is het tien jaar geleden of nog korter geleden... dat denk, de afkikkliniek dan zeker een christelijke afkikkliniek zou zijn. In dit geval ging het om Parnassia uit Den Haag, uit Den Haag. waar niks christelijks aan is. Nee. Wat is er veranderd? Um, nou, ik weet niet zo heel erg of daar iets in iets is veranderd. Ik weet niet beter. Ik werk er nu elf jaar. Uh, en ja, voor mij golden die wetten in ieder geval niet. Ik maak programma's voor een doelgroep die overwegend niet christelijk is. Nederland, de Nederland 3-kijker. De, de, ja, de specifieke Nederland 3 kijker is per definitie niet gelovig. Um, oh, is per definitie niet gelovig? Nou, de, de doelgroep die wij moeten bereiken. Volgens de zendercoördinator ja, die is. Waar je dus mee te maken hebt? Ja, die is uh, niet gelovig. Uh, sterker nog, als er heel veel gelovige mensen naar kijken, dan zegt de zendercoördinator: Jullie kunnen beter naar Nederland 2 verhuizen. Oh ja? Ja. Dus het is juist de bedoeling dat jij programma's maakt... voor niet-gelovige mensen. Ja. Waarom wil de EO programma's maken voor niet-gelovige mensen? Of misschien moet ik gewoon vragen... waarom wil jij, Manuel Venderbos, programma's maken... voor niet-gelovige mensen? Nou, Ik hou er heel erg van om een brugfunctie te vervullen... tussen, tussen christenen en niet-christenen. Dus dat is één ding. Uh, het tweede is, we laten door dit programma... door iemands wereld een klein stukje mooier te maken... Ja, laat ik op mijn manier uh, liefde van God zien. Zo, ja, zo zie ik dat eigenlijk heel concreet. En uh, dat klinkt me dan weer uh, veel makkelijker in de oor... dan jouw eerste antwoord, ik wil een brugfunctie vervullen. Want wat bedoel je daar dan mee? Nou, ik, ik probeer altijd mijn geloof in gewone mensentaal... Uh, te vertellen aan mensen die niet geloven. Uh, en ja, ik denk dat ik daar best aardig in slaag. En is dat wel jouw eerste uh, gedachte uh, als programmamaker? Want dat is natuurlijk wel waar de EO voor staat. We spraken nog een goede vriend van je. Hij is uh, predikant. Mm -hmm. Dat is heel helder, net als jouw opa. Ja. Uh, en uh, hij zei, de EO is natuurlijk wel een organisatie... die in de eerste plaats um, een boodschap te vertellen heeft... en in de tweede plaats goede programma's wil maken. Ik maar zou, hij zei ik zou liever NN willen zeggen, maar... Want hij zei, ja. voegde daaraan toe... dat jij in de eerste plaats goede programma's wilt maken. Dat wil sowieso... is het de, de juiste antwoord? Nou ja, ik wil sowieso goede programma's dus Daarom zeg ik en-en. Uh, ik wil sowieso goede programma's maken. Want mijn vak is programmamaker. Als ik bakker zou zijn, dan wil ik goede broodjes bakken. Um, en daarbij vind ik het mooi... om dan ook nog een diepere laag in mijn programma aan te brengen... waar mensen misschien iets aan kunnen hebben. Dus ja, heel concreet een programma Scrooged maken we het leven van Vincent en vanavond het leven van Nathalie... gewoon een klein stukje mooier. En ik doe dat vanuit mijn kern van mijn geloof... is dat ik graag de liefde van God wil doorgeven aan andere mensen. En dat doe ik op mijn manier in het programma... nu heel concreet met bijvoorbeeld Nathalie. Ja, je wil goed doen. En dat wil ja. je als uh, televisiemaker. Dat is mooi als ik dat kan combineren. Uh, in Jong maak ik portretten van jonge mensen... die vaak naar de zijkant van de samenleving worden geduwd... Die, die zetten wij op een voetstuk. En ja dat, ja, dat vind ik mooi. Ja, zoals je programma's hebt gemaakt over een meisje... dat anorexia had bij jong. Eh, jongeren die op het punt van zelfdoding stonden, dat te overwogen. En ook een programma over uh, christelijke homoseksuelen. Daar hebben we het straks vast ook nog wel ja. over. Nog even over, want aflevering 10 is dus. Uh, aflevering 2 is dus vanavond om vijf half tien te zien. Het gaat over Nathalie. Ja. We kunnen zo'n fragmentje laten horen. Misschien moet je eerst even beschrijven wie Nathalie is en wat er met haar aan de hand is. Nathalie is een uh, jong meisje van 17 die een enorme tik heeft gekregen doordat haar ouders gescheiden zijn. En doordat haar ouders gescheiden zijn, is zij met haar moeder op een zolderkamer terechtgekomen bij iemand anders in huis. En op die zolderkamer speelt haar hele leven zich eigenlijk af. Ze slaapt met haar moeder, ze is 16, 17 jaar, in één bed. Uh, ze hebben daar een computer staan, een tv, een koelkast, een klein keukentje. Nou ja, een hele kleine leefruimte. En Nathalie is heel erg teruggetrokken in zichzelf... en komt eigenlijk die hele zolderkamer niet meer af. Nee, en het is echt ontzettend benauwend als je daar... Kreeg jij dat ook toen je daar boven kwam? Ja, en... Het is een hele kleine ruimte. En dan slaap je ook nog eens in je pubertijd met je moeder in één bed. Ja. Hoe reageer je daar dan op als je daar binnenkomt en, en dat aantreft? En... Ja, met grote ogen en uh, verbazing. Ja. Goed, nou, Er was sprake van een overval, want het meisje uh, gedroeg zich als een kluizenaar. Ze ging ook nauwelijks meer naar school. Ze uh, zat alleen maar daar achter die computer, wat je net zelf ook beschrijft. En wordt dan geconfronteerd met haar zussen en haar moeder... terwijl ze denkt dat ze gewoon lekker naar de manege gaat. Ze fietst trouwens ook al niet meer. Het is nee, echt behoorlijk triest allemaal. Ze moest gebracht worden door de vader naar die manege. En dat is zo'n e beetje de enige plek in haar leven waar ze nog wel kwam... buiten die zolderkamer. Ja. En dan sta jij daar met je camera. Um, goed, laten we eerst even naar het fragment gaan luisteren. En dan beginnen we met uh, de moeder. Die, uh, dus de zussen hebben gezegd, oh, maar we willen dat het echt beter met jou gaat. En dan uh, komt de moeder met deze. Dag. Ja, als ze zou zeggen van bedankt, uh, ik doe het toch niet. Het is allemaal lief bedoeld. Dan weet ik niet uh, wat we verder nog kunnen doen. Nathalie we wil nog even wat tegen jullie zeggen. Dus, nou ga je gaan. Ik wil als eerste zeggen tegen mij en Kel: van, ook al hebben wij het kut gehad. Ook al snapte ik het niet. Ik heb jullie nooit wat kwalijk genomen. En, en ik heb altijd voor jullie gehouden. Hoe het ook ging. Ook al was het een knallende ruzie. Ik hield van jullie. En dat doe ik nog steeds. En dus dat zal ik altijd doen. Maar is nu natuurlijk de belangrijke vraag: grijp je deze kans? Ga je meedoen? Ik vind het dood heen. <laughs> Want ik weet dat ik dan na ze moeten denken en dat het moeilijk wordt. Ik vind dat ik elke kant aan moet grijpen. Ja. De tv als, als laatste redmiddel. Hè? Ja. Manuel Vinnebols, hoe zou jij het vinden als je zo overvallen zou worden? Daar moet je over nagedacht hebben. Nou ja, sowieso uh, uh, uh, ja, daar heb ik over nagedacht. Ik zou uh, echt zo snel mogelijk die camera buiten de deur willen hebben. En zeggen van joh, dit, dit praat ik met mijn eigen vrienden en familie wel uit. Maar dan hoef ik jullie niet bij te hebben. Ja, ik zou dat ook hebben. Ja. En toch willen we het allemaal zien. We willen het allemaal zien. En voor die mensen is het een legitiem laatste redmiddel. Want ze hebben vaak al heel, heel veel dingen geprobeerd bij diegene. En dit is dan echt een paardenmiddel wat heel vaak toch werkt. Want bij Nathalie ook. Uh, we schetsen haar twee toekomsten. Ik wil weten hoe haar leven eruit ziet. Nou ja, ik heb net al een beetje geschetst uh -huh. hoe haar leven eruit ziet. Dat is dus echt helemaal niks. Um, en na die twee toekomsten krijgt ze de kans... om haar leven echt een positieve wending te geven. En ik kan je vast verklappen, dat is ook echt gelukt. Ja, maar voor hoe lang? Ja. Uh, we komen... Want je zegt al, een paardenmiddel, hè? Dus, ja. Natuurlijk, alle aandacht, de camera's, huilende zussen, moeder die het allemaal anders wil. Maar Jij met een inlevende, aardige, vriendelijke blik en aandacht, maar daarna? Nou ja, ik kom een maand later kom ik bij ze terug. Dus sowieso, dan zijn de camera's er een maand niet mm -hmm. geweest. Dan heeft ze zich een maand lang moeten bewijzen. Want een van haar opdrachten, we geven ze aan het eind dan altijd, geef ik haar drie opdrachten mee. Een van haar opdrachten was, kom elke dag om acht uur uit je bed en laat de hond uit. Dat klinkt heel simpel, maar voor haar... ze kwam niet voor één uur haar bed uit. Dus dat was voor haar heel ingewikkeld. Zoek een opleiding, uh, dat heeft ze gedaan. En ze is dus elke dag, die vier weken lang... elke dag om acht uur uit bed gegaan... om haar hondje uit te laten. En daar werd ze zelf fitter en energieker van. En ja... Ik zag vier weken later gewoon een compleet ander mens. Ja, en ik verklap alvast maar dat het inderdaad... dat ze er aantoonbaar een stuk vrolijker en uh, ja. prettiger uitziet. En ja. dat dat toch ook wel heel fijn is als kijker... dat je dat dan zo mag zien. Ja. Maar goed, dat is dan nog wel maar vier weken. Ja, maar... Dus wat gaat er gebeuren? Maar wat me vooral uh, bezighoudt is... want ik realiseer me heel erg dat ik dit nooit zelf zou willen ondergaan. Dat ik woedend zou zijn op uh, die zussen en die broers en die moeder... die me er op die manier Zo reageren... zouden. Zo reageerde zij in eerste instantie ook. Dat ze boos was op de zussen die, ze, die haar hadden opgegeven. Maar, toch... maar goed, als, en, en jij hebt ook die overtuiging... Wat waar, zei je net? Want ik zou het zelf die, nooit nee, nee, willen. Ik zou, ja. Nee, ik ja. zou het zelf nooit maar, willen. Met, welk, met welke argumenten uh, kunnen jij en ik dan toch besluiten... om dit soort programma's te maken? Um, ik maak ze niet, maar... Nee, nou ja, doordat je ziet dat het werkt... en doordat je echt iemands wereld echt mooier maakt... dat is voor mij de, de motivatie om het wel te doen. Als iemand echt zegt, nee, dit wil ik niet, ze hebben een vrije keus dan hebben wij geen programma en dan houdt het op. Hm. Uh, heb je al heel veel aanmeldingen binnen? Uh, we hebben aanmeldingen binnen, maar mensen kunnen nog steeds mensen opgeven. Bij deze een oproep? Want ja. ik, ik neem aan dat niet iedereen in aanmerking komt voor dit programma. Nee, sterker jullie. nog, we, we krijgen, de meeste gevallen die we binnenkrijgen zijn te zwaar. Uh, we krijgen heel veel aanmeldingen binnen van... help, mijn zoon is dit en dat verslaafd en zus en zo... Uh, veel te heftige, meervoudige problemen waar we als programmamakers zeggen van ja, uh, we kunnen een beetje die beerput opentrekken maar dan maken we meer kapot dan, dan, uh, dan dat we goed maken. Dus heel veel kandidaten vallen af, mogelijke kandidaten, die gewoon t, uh, een te zwaar verhaal hebben. En hoe selecteer je dat zo snel dan? Hoe gaat dat? Want nou, ik vond dat... dit al behoorlijk zware gevallen. Ja. Ik bedoel, waar, waar ligt dan de grens? Nou ja, er wordt om die gast heen gebeld, uh, goede familie en goede vrienden worden gevraagd. En ja, als je dan in een heel hulpverleningstraject terechtkomt... Uh, ja, ja, sommige gevallen vallen gewoon af omdat het te heftig is. Hm. Ja, terwijl dit natuurlijk ook al gevallen waren waarvan... want ook niet alles wordt verteld tussen de regels door... maak je dan wel als kijker op van... oh, daar zitten nog veel meer vreselijke toestanden ja. achter... Uh, is, is dat ook iets waar je uh, de hele tijd mee moet schipperen? Van wat vertellen we wel en wat niet? Nou ja, uh, uh, het is een programma van 25 minuten. Dus je moet je inderdaad heel erg op de hoofdlijnen uh, focussen. Want mm -hmm. anders ja, dan is het voor de kijker ook niet meer duidelijk. Dus inderdaad, we, we focussen ons op drie problemen. En daar hebben we drie ja, passende opdrachten bij. En dan komen we een maand later om te kijken of ze daaraan gewerkt hebben. Nu is dit een uh, beproefmiddel, hè? Ik weet ook zeker... Er hebben we waarschijnlijk, ik heb het trouwens niet eens geen... Hoeveel mensen hebben er gekeken na de eerste aflevering? Uh, ja, absoluut. 300.000. Ja. Dus als voor Nederland 3 is dat best goed. En 9% in de, in de doelgroep. Dus dat is helemaal uh, goed. Ja. Uh, want de, uh, nou ja, er gaan veel mensen naar kijken. Het is heel knap gemonteerd. Rap verteld. Uh, mm -hmm. uh, er zit uh, schwoen in. Uh, maar het is ook een beproefmiddel. middel. Het is het programma Hart in Actie, uh, overvaltelevisie, uh, huilende mensen... die elkaar dan weer in de armen ja, vallen. Het is zeg maar geen help mijn man is klusser, maar help mijn vriend zit in de penali. Ja. <laughs> En Maar wat maakt dan dat dit toch een programma is dat de EO heel graag wil maken... en dat jij wilt maken? Wat, wat is het verschil tussen... Uh, het SBS-programma of uh, RTL4-programma? Ja, we, we proberen het sowieso integer te maken. Dat is iets wat bij de EO past. EO uh, heeft als slogan nu leef je geloof. Dit is bij uitstek een programma waarin we het niet over geloof hebben... maar waarin we wel het leven van iemand een klein stukje mooier maken. En ja, dat vind ik heel erg bij het geloof passen en dus ook bij de EO. Maar ik vraag me nou zo af of dat zo bij het geloof past. Want zal Wendy van Dijk en uh, Leontine Borsato... zullen die niet allemaal precies hetzelfde zeggen? Uh, ja, maar dan nog blijf ik erbij dat het ook bij de EO past. Het leven van mensen even een beetje mooier ja. maken. ja. Nog even terug naar je opa. Hè? Want mm -hmm. uh, daar begonnen we het net mee. Die ja. zei van evangeliseren, dat doe je niet. Dat doet God voor je. Ja. Hoewel hij toch predikant was en ja. Uh, uh, ja. het evangelie bracht, neem ik ja. aan. Ja, maar ja, dat is waar. Dat is, dat is misschien dubbel. Ik, daar heb ik eigenlijk nooit heel erg uitvoerig die stelling bij hem neergelegd. Dus dat weet ik niet. Ik was uh, vroeg in de twintig toen hij overleed. En uh, ja, hij heeft, hij heeft nooit mijn, mijn hele werk, werk, werkende carrière heeft hij nooit meegemaakt. Hij heeft mijn kinderen nooit gekend en mijn vrouw niet. Dus ja, dat, dat vind ik heel jammer. En, um, want je zegt, van de EO moest hij uh, niets hebben. Mm -hmm. um, keek de, was de televisie uh, ook niet... Uh, die, die stond daar niet in de huiskamer? Ging dat zover? Of... Nee, nee, nee, dat niet. Hij, <laughs> hij uh, hield van sport en hij hield nou, met, met name dan uh, schaken. Denksport. Ja. Um, en dammen, dat deed hij zelf op vrij hoog niveau. Um, en er stond altijd wel teletext aan, ja. Ja, dus hij was niet van de strenge kant, zeg maar. Het was alleen, vond hij onzin om uh, uh, met een evangelische omroep... het evangelie te verkondigen. Ja, via de televisie, dat kan helemaal niet. Nee. En jouw overtuiging is dus dat het juist wel kan? Nou, je kan in ieder geval mensen inspireren. Mensen, uh, uh, mensen laten nadenken over het leven, over geloven. Uh, we maken op Nederland 3 uh, bijvoorbeeld het programma uh, Op zoek naar God. Waarin bekende Nederlanders op zoek gaan naar God... Uh, ik denk dat niet-gelovige kijkers daar heel erg uh, zich bij kunnen aansluiten. Bij een Dennis van der Geest of bij een Gordon die op zoek gaat naar God. Um, en zo kan je mensen echt wel tot nadenken stemmen. Gordon had wel wat uh, leden gekost, hè, geloof ik. Of was het niet Gordon? Um, dat zou zomaar zijn. Wij, ik heb zelfs ook leden gesproken die dus als Gordon God vindt, dan word ik lid. <lacht> en uiteindelijk had hij God gevonden. Dus er zijn vast ook nog leden bijgekomen. Ook wat bijgekomen. leden bijgekomen. Ja, ja, zo gaat het dan meestal. We gaan uh, uh, weer even naar Utrecht. Uh, Jeroen Stout, je hebt ons een paar dingen beloofd net aan het begin van de uitzending. <lacht> ja, je hebt ja, namelijk ja, ja. Uh, vandaag een debat gevolgd over de invloed van digitale media op film in de toekomst. Waarbij dan heel vaak het woord valt transmediaal. Ja. En ja, dat moet ik dan natuurlijk uit gaan leggen. Ja. Uh, even om uit te leggen wat multimediaal is. Neem uh, een nemen verhaal als uh, Millennium, hè, de Millennium Trilogie. Dat bestaat als boek, daar is op een gegeven moment een film van gemaakt. En dat bestaat nu ook als hoorspelserie. Op Radio dat, 1, hè, ja, s'nacht. Ja. Dat is dus een multimediaal project. En je kan het boek lezen zonder dat je de film hebt gezien... of je kan de film bekijken zonder dat je het boek hebt gelezen. En, nou, noem maar op. Uh, bij een transmediaal verhaal geldt dat dat niet kan. Dat je alleen maar het verhaal kan volgen... als je al die verschillende media tot je neemt. Nou, dat klinkt in theorie uh, bijzonder intrigerend... wat ja. dat nou in de praktijk moet betekenen. Er is geen hond die dat weet. Want je moet het dan allemaal uh, na elkaar doen, of zo? Ja, of gelijktijdig, of tussendoor. Of, ja, goed, en, en, en, en dat is dus iets wat, wat ja, filosofisch is verzonnen: van dat is de toekomst. Maar ja, niemand die dat, ja, daar echt in de praktijk handen en voeten aan weet te geven. En wat je dan ziet op zo'n zo dag als vandaag: dan zijn er allerlei ja, projecten die worden gepresenteerd. En dan blijkt toch dat de meeste van dat soort projecten toch een beetje. Ik zou bijna zeggen, ouderwetse internet communities zijn. Ik, ik weet niet of je dat nog kan herinneren. Die Sunnie Bergman, die een paar jaar geleden... die documentaire had, beperkt houdbaar. Ja. Dat begon met een film. En daarna ontstond er een internetcommunity van, van de vrouwen... die graag door wilden blijven praten over dat onderwerp. Van Omdat ouderworen. het zoveel discussie opriep. Ja, ja. Ja. Maar dat is geen transmedia. Dat noemen ze dan weer crossmedia. He, je hebt ook weer het omgekeerde. Bijvoorbeeld Paul Verhoeven. He, die dan nu net begonnen is met uh, Kim Verkooten, Die heeft het eerste gedeelte geschreven van een, van een script. Ja. En dan kunnen mensen reageren via internet. en uh, Dat is daarom? ook transmediaal? Nee, dat, oh. is, dat is natuurlijk ook weer een soort community... maar uiteindelijk moet dat resulteren in weer een heel oud-medium film. Dus ah. ja, dat is er dan ook weer niet of zo. Nou, wat is er dan wel? Dan wordt er tegenwoordig heel erg vaak gekeken naar games. Naar de game-industrie. Er zijn heel veel projecten die zijn ja, een soort crossover... tussen games en film, televisie... Een goed voorbeeld daarvan is een, is een project in Zweden. Dat heet The Truth About Marika. Dat is een televisieserie over een meisje dat spoorloos is verdwenen. En de kijkers kunnen helpen bij het oplossen daarvan. En dat kunnen ze dan doen door nou ja, clues te vinden... die of verstopt zitten in de, in de televisieuitzending of op internet. En als ze die clues dan volgen... dan kunnen ze dan daadwerkelijk in de stad, hè, in, in real life... Vinden ze dan ergens een mobiel telefoontje en dat is dan weer de volgende clue. Ja, nou blijkt dat bij dat soort dingen, maar ja, 90% van de mensen die is gewoon niet uit die luie stoel te krijgen. En van de mensen die wel actief zijn in zoiets, daarvan zijn dan de meeste mensen actief door het sturen van een mailtje of een tweet. En, maar 1% van de mensen gaat echt de straat op. <lacht> uh, er schijnt ook een project in, in, in Nederland te zijn, Salicia, dat gaat dan over zombies in Amsterdam... En dan ja, is het ook de bedoeling dat mensen de stad ingaan... Hè, om, om, om de stad van de zombies te bevrijden. Mm -hmm. En dat, ja, dat is dan ook deels op, op, op, op, op, op internet te volgen. En, maar er zijn ook real-life events. En nou ja, dan zijn ze blij als er 30 mensen verschijnen. Dus ja, of dat nou echt de toekomst is... Dat is weet maar de vraag is voor mij de vraag. Maar ja, wat me opvalt, want ik heb al heel vaak... Maar is dat dan een beetje een bruisend debat? Zitten er heel veel mensen zich enorm druk te maken? Nou ja, ik krijg heel erg het gevoel dat iedereen op zoek is naar iets... maar men weet nog niet wat. Ik heb het idee alsof men voor een hooiberg staat... en daar moet ergens een speld in zitten. Althans, ja, ja. in theorie. Of het in de praktijk ook zo is, dat weet je niet. Maar het is niet onzinnig, want die zoekt toch door die hooiberg. Je vindt ondertussen voor allerlei andere dingen. Zoals, het is een hele mooie sites. was vandaag ook een presentatie van Farewell Comrades. Dat is een soort verzameling getuigenissen van mensen die de val van de Sovjet-Unie hebben meegemaakt. Ja, dat is dan misschien niet transmediaal. Maar mooi is het wel. Nou, nou kijk, dan heb je wat. Dan heb je wat. Dan je hebt films ook gezien op. ook, hè? Want daarvoor zit je daar natuurlijk ja. in Utrecht. En um... wat zat ertussen? Nou ja, we, we, we hebben het dan net ook over, over, over, over nieuwe technieken en zo. En dat valt me wel op dat er heel veel films worden gemaakt... juist ook dankzij die nieuwe techniek. Je ziet heel veel... Ja, toch jonge filmmakers die soms met een heel klein beetje steun van het fonds... of soms helemaal zonder steun, toch gewoon hun film maken. Hè? Tegen, tegen de klippen op. En een goed voorbeeld daarvan is uh, Webcam van Mark van Uchelen. Dat is een film, de titel zegt dat al, die geheel is gemaakt met webcams. Het gaat over een jongen die, die, die eigenlijk te verlegen is om vrouwen aan te spreken. Op een gegeven moment is er zelfs een vriend die een bimbo uit Rusland laat overkomen. En zelfs dan nog, dan, dan is dat... Uh... En wat, dat, wat is dan het gevolg? Dat zij bovenop zolder zit met haar webcam... en gewoon uh, haar pornowerk doet op het internet. En ja, hij zit dan beneden en hij, ze hebben af en toe contact via de webcam. Een beetje een dun verhaal, moet ik zeggen. Het zou een aardig item zijn voor, uh, voor koefnoen of zo. Maar als een film van, uh, van, van 90 minuten is het een beetje dun. Ja. Maar er zitten ook wel hele mooie films tussen. Een uh, film die ik gisteravond heb gezien is Bumblefuck USA. Dat is een film die geïnspireerd is op de zelfmoord van een 25-jarig Amerikaan die zelfmoord heeft gepleegd omdat hij homoseksueel is. En ja, die film bestaat deels uit een documentaire. De makers hebben mensen geïnterviewd die homoseksueel zijn... in die buurt, in dat, in dat dorpje waar het zich allemaal heeft afgespeeld. Ja. En gelijktijdig is het ook een, uh, een, een, een fictieverhaal over de regisseur... die ja, zijn eigen seksualiteit ontdekt terwijl die daar is. Het is misschien een beetje een voorspelbaar verhaal... maar het is waanzinnig goed gedaan, vooral het acteerwerk van Kat Smits. Ik had daar nog nooit van gehoord. Nee. Maar die speelt echt de sterren van de hemel en die speelt dan met mensen die ja dat zijn ook maar amateurs dat zijn gewone mensen uit dat dorpje en ja, je hebt echt, als, als, als je daarnaar kijkt in die film, heb je echt het gevoel dat je erbij bent. En Een mengeling van documentair en fictie. Dus ja, ja, Bumblefuck USA. Bumblefuck USA. Ja, en, en bizar, bedoel, er zijn 33 films uh, gemaakt dit jaar in Nederland... maar 27 mogen meedoen aan de, aan de Gouden Kalfcompetitie. En deze film maakt daar geen deel van uit. En dat vind ik eigenlijk heel erg jammer. Want zeker die Kat Smits die verdient op minst minste een nominatie voor Best Actrice. En dit was de kritische noot. En dan ja. had je nog iets heel moois gezien... Ja, ja, ja, ja, ja, Life is Beautiful van, uh, van Mark de Kloe en Jeroen Bergfens. En dat, ja, dat, dat, dat is een serie van 30, 30 korte filmpjes van een paar minuten. En dat zijn korte filmpjes geïnspireerd op teksten van Erasmus. Bijvoorbeeld uh, Het kind is de vader van de man. En dat is dan een filmpje van twee... Jonge jongens, gespeeld door de zonen van Mark de Klu. En nog geen tien jaar oud. En die zit op een bankje en die hebben het over vrouwen. Hè, van, van, op, op, op, op, met wie wil jij laten trouwen? En er komen allemaal van die quasi wijze woorden uit: van ja, ze moet wel humor hebben. Uh, maar ze moet ook uh, ja, niet te snel gaan huilen. Ze moet wel tegen een stootje kunnen. En dat is aan de ene kant dus een ode aan de, aan de, aan de onschuld van, van het kind. Ook wel een ode nou, maar, aan. maar onschuld. Ja, ja, nou ja, en dat is inderdaad <lacht> grappig. Want het is inderdaad nou niet helemaal onschuldig. Nee. omdat die meisjes voorbij lopen. Ze houden. Of, of die meisjes. Er lopen allerlei meisjes ja. langs en die houden ze dan aan. En uh, daar maken ze dan met hun mobiele telefoon een fotootje van. En, uh, nou goed, echt een aaneenschaking van dit soort ja, hele kleine, hele poëtische filmpjes. En goed, als we het dan hebben over de toekomst van de film, et cetera. Dit is wat mij betreft de toekomst van de film. Want dat kan je ook heel goed bekijken op je, op je iPad of je iPhone. En als je dan net uh, op het kantoor hebt gezeten je zit in de trein en dan kijk je naar zo'n filmpje in... En... Dan kan je meteen het leven weer aan. Goed, Jeroen. Nou, ik ben benieuwd. Life is beautiful. Daar ben je in elk geval reuze enthousiast over. Dankjewel, Jeroen Stout. Vanaf uh, de filmdagen in Utrecht. En u luistert ondertussen nog steeds naar Kunststof. Manuel Venderbos is onze gast. Hij is uh, presentator bij uh, de EO. Uh, en uh, je was tot nu toe vooral bekend als uh, de presentator van Jong. Dat doe je al acht jaar lang. En we spraken net over een uh, nieuwe programma-serie Scrooge. Vanavond is deel 2 te zien. Maar nog even over Jong, waarin je dus uh, jongeren uh, portretteert. Um, uh, ook ver gaat in uh, hoe je met ze meegaat. Dus ik herinner me een meisje dat anorexia had... En jij gaat echt met haar mee rennen met een lege maag. Wat, uh, wat zij dan veelvuldig uh, doet. Uh, je ondergaat het ook echt. Je bent heel erg met ze. Uh, ook een uh, programma over jongeren en, en zelfdoding. Een heel heftige uitzending was dat. En er was een uitzending over um, uh, jonge christelijke homoseksuelen. Um, en die heb je volgens mij gemaakt nadat jou door de EO was verboden om op dat bootje te gaan zitten, hè? bij de Gay Pride. Uh, ja, dat klopt. In het najaar daarna. Ja. Want 2009, uh, nou dat was, uh, toen was je ook even in het nieuws daarmee. De EO had gezegd: ze hadden jou uitgenodigd. Je bent trouwens niet gay. Je bent vader van twee kinderen. Het zegt ook niks, maar je hebt ook een vrouw. <laughs> ik, ik heb een dekmantel en die heet Suzanne. Ja, een hele goede dekmantel. En, um, maar goed, je was uitgenodigd om. Want er is dan een boot waar uh, christelijke homoseksuelen op varen bij die Gay Pride. En ja. de EO had gezegd: uh -uh, niet doen. En jij deed het niet. Nee. Maar wij hoorden van uh, jouw omgeving... dat je dat uh, toch behoorlijk pijnlijk vond om nee te verkopen. Nou, Ik vond het jammer, want ik, ik geloof dat God van homo's houdt. Uh, en dat alleen je dat... van homo's? Nou, <lacht> Niet alleen van homo's, ook van, ook van hetero's. Ja. Zeker, maar misschien nogal meer van homo's, dat weet ik niet. Oh, dat moet wacht, dit dat, is een uitgelijk. Dat moet je aan God vragen. <lacht> um, nee, ik geloof dat God van mensen houdt. Uh, en dat je die liefde overal mag laten zien. Ook op de gay pride. En dat bootje... Dat christelijke bootje wilde dat juist uitdragen, ook op de Gay Pride. Uh, dus dat leek me uitermate geschikt om daarmee mee te varen. Uh, de EO vond dat niet het juiste podium, daar hebben we het over gehad. Hoe gaat dan zoiets trouwens? Want jij wordt daarvoor benaderd. Ja. En jij bedenkt natuurlijk wel, dat moet ik maar even overleggen... met de afdeling communicatie of met je baas, hoe gaat zoiets? Uh, allebei, sowieso alle dingen die ik, die ik doe in de media... Uh, die overleg ik. En dat is niet meer dan logisch, want ik ben uh, een gezicht van een omroep. Mm -hmm. Dus als het gezicht ergens is, dan uh, is het wel fijn als de omroep dat dan ook weet. Ja. Uh, nou, dit verzoek kwam bij mij... Soms komen verzoeken via de afdeling communicatie binnen. Soms komt dat direct op mijn mail binnen. Uh, dit kwam direct bij mij binnen. Uh, en dat leek mij een verzoek wat me heel erg na aan het hart ligt. Want ik heb iets met... Uh, homo's die in de verdrukking zitten, gelovige homo's... die soms de kerk uit uh, letterlijk geschopt worden of geduwd... of met zacht, zachte dwang in een hoekje worden gezet. Mm -hmm. Waarom heb jij daar iets mee, zoals je dat zegt? Nou, sowieso, ik ben in jong altijd op zoek naar, naar jongeren... Uh, die naar de zijkant van de samenleving worden geduwd. Uh, dat, ja, dat triggert me en dat inspireert me. en uh, de, Die wil ik graag op een, op een podium zetten. En Ik ben benieuwd naar hun verhaal. Mm -hmm. En daarom kwamen ze ook bij jou terecht. Van dat moet, dan moet hij wel bij ons op dat bootje willen. Ja. En dan zeggen ze: Nee, dat willen we niet. Nee, nou, toen hebben we daar een uitvoerig gesprek over gevoerd. Van, maar ik wil wel wat met dat thema. Mm -hmm. Ik wil iets met uh, homo's die gelovig zijn. En die, nou ja, die daar een hele worsteling. Maar mee nu sla doormaken. je even een stap over, want zij zeggen: Wij willen dat niet. Ja. En hoe reageer je dan? Dat... Ja, en dan, dan ben ik teleurgesteld. Ja. Uh, want. Ik denk dan van, ik kan op ieder podium kan ik Gods liefde laten zien. Nou, bij de EO dachten ze van, nou, misschien niet ieder podium... en misschien moeten we onze podia kiezen, die we zelf meer in de hand hebben. Ga jij nou eens een aflevering van Jong maken over dit thema? Nou, dat heb ik toen uh, met beide handen ja. aangegrepen om dat, uh, om dat te doen. En volgens mij is dat een heel mooi portret geworden... van drie jonge gelovige homo's die er alle drie op hun eigen manier uh, met homoseksualiteit en geloof omgaan. Sterker en een bijzonderheid he, bij de EO. Volgens mij was het voor het eerst dat er een programma werd gemaakt... over homoseksuelen bij de EO... waarbij niet uh, het Sodom en Gomorra-verhaal werd verteld. Dat je echt drie homoseksuelen zag... Uh, die nogal verschillend daarover dachten, daar ja. hebben we het zo nog over. Maar uh, volgens mij was het voor het eerst, of is er eerder wel... Die volgens mij is er wel één keer eerder een, uh, een documentaire gemaakt over... maar volgens mij ging dat gewoon over homo's. Ik weet niet of dat specifiek over christelijke homo's ging. Ja, want als iets gevoelig ligt bij de EO... want ik heb hier collega's van jou wel eens gesproken... dan is het homoseksualiteit, Dat is überhaupt ja, gewoon een gevoelig thema, dat klopt. Waarom eigenlijk? Waarom ligt dat zo gevoelig bij jouw achterban? Weet je dat? Omdat er heel verschillend over wordt gedacht. De ene, uh, ene gelovige vindt dat je bijna niet eens homo mag zijn. Uh, en de andere uh, die heeft, die heeft helemaal, die denkt dat God daar helemaal geen problemen mee heeft. Dus ja, dat staat bijna lijnrecht tegenover elkaar. En uh, wat je liet zien, dat waren drie... Ik heb echt mijn open mond zitten kijken. Het is mm -hmm. alweer een tijdje geleden, maar ik ging het nog terugkijken. Want ik, het, je laat naar nou, een van de meest intrigerende, je laat er drie zien. Ja. Uh, uh, er is een jongen van 21 die heeft besloten om celibatair te gaan leven. Ja. Doet hij dat nog steeds trouwens? Heb je dat, hem nog wel eens ontmoet ja, dat gesproken? Doet hij nog steeds. Ja. En hij is predikant uh, geworden. Ja. Zag in de opleiding. prachtig uit, met hele ja. mooie schoenen en een ja. strak uh, pak. Ja. Um, en dan is er een jongen die tien jaar lang de hele gay scene van binnen naar buiten had uh, beleefd en ervaren. En toen bedacht, ondanks het feit dat hij nog zeker wist dat hij homoseksueel was, dat hij toch met een vrouw uh, wilde trouwen. Ja, hij, vond dat, of hij, hij gelooft dat God van hem vraagt om hetero te worden. Uh, ja, daar viel mijn mond ook van open. Ja. Ja, en dat laat je dan ook duidelijk zien. En ik vond je een hele prettige houding hebben. Je bent dan ook, het is wel duidelijk voor wie jij partij kiest in het programma. Namelijk voor de jongen die zegt... ik ben gewoon homoseksueel en christen en dat moet samen kunnen gaan. Heb ik dat fout ja, beoordeeld? Nou, ik, ik probeer eigenlijk zo min mogelijk stelling in te nemen. Uh, dat gaat de... je dan niet altijd even <laughs> makkelijk af, Manuel Vendenbosch. <laughs> nee, ja, omdat ik de kijker de kans wil geven om uh, zijn of haar oordeel te vellen... Of nou ja, zijn of haar standpunt in te nemen. Maar moet jij je dan ook niet heel erg inhouden... dat het toch ook treurnis, treurnis is dat iemand nu in 2011 besluit... terwijl hij weet dat hij op mannen valt... en jij ook nog zegt, nou, we zijn toch mannen onder mekaar. Ik word opgewonden van mijn vrouw. Maar jij zult dat dus niet worden van jouw vrouw. Mannen onder mekaar. En, en toch vraagt God dan weer van mij om hem ook lief te hebben. En dan, ik ben toch iedere keer weer verbaasd... ook hoe jij nu deze tekst, deze zin ook weer uitspreekt. Toch het is vraagt toch zijn, God van het mij is, om hem ook lief te hebben. Waarom zijn... zou je iedereen heel erg lief moeten hebben? Nou, je ja. kan toch iets belachelijk vinden? Of kom op, uh, wat bezielt je? Alsjeblieft, je houdt van jongens, doe het lekker met jongens. Dat, is, ja, dat kan ik wel vinden, maar ik ben, ik ben hem toch niet? Nee, jij bent hem niet. Nee. Nee. Hij mag toch, als hij dat echt oprecht vindt, dan mag hij dat toch vinden? Ja. En dan heb ik dat toch maar te respecteren? Ja, maar de tekst van God... Nee, ik weet dan niet eens meer hoe je het precies vormt. Ik formuleerde, God vraagt van mij om ook van hem te houden. Ja. Heb je vijanden lief? Nou is hij geen vijand. Nee, ik maar zei, dat nu dat ga is je wel wat, heel dat, ver. Is hij de slip of de tong? Nee. <laughs> niet? Nee. Maar met welk idee wil jij dit laten zien? Daar ben ik zo benieuwd naar. Want is nou, dat, het dan... er dus, dat Er dus drie er zijn drie uh, stromingen in, het, uh, in de christelijke scene. Uh, mensen die zeggen, nou, je, je moet gewoon hetero worden... want uh, homo, uh, homoseksualiteit is een ziekte. Zo wordt het bijna grof gezegd, uh, gezegd. Mensen die zeggen, van, joh, je kan prima christen zijn... en een relatie hebben met een man. Mm -hmm. En mensen die vinden dat je, als je homo bent... dan mag je het wel zijn, maar dan mag je het niet doen. Ja. Nou, dus, en die drie stromingen wilden we ook in jongen laten zien... om een evenwichtig beeld te geven. Nu begrijp ik één ding niet, want je begon met... Uh, ik werk voor Nederland 3 en uh, daar kijken niet-gelovige mensen mm -hmm. naar... tussen de 20 en de 35. Mm -hmm. Waarom zou je deze mensen deze jongeren willen laten zien? Um, nou, je, je zegt zelf al, ik heb met open mond gekeken... Ik denk dat het een heel... Ja, maar dan is het ook aapjes kijken. Van, hé, komt dat nou nog voor? Je wilt ze informeren van, kijk, dit gebeurt ook nog steeds in Nederland. Dit is er ook nog steeds, ja. ja. Zo vreemd kan het zijn? Weet ik niet. Ik, ik vond het een intrigerend en, en kwetsbaar en eerlijk portret... van drie jonge homo's die hun weg zoeken met God. Ja. Waarbij dan uh, die ene jongen, waar we het net over hadden... die dus uh, na tien jaar lang uh, zich te buiten uh, is gegaan nou, deze zin komt er helemaal lekker ja. uit... maar iedereen begrijpt wat ik bedoel... uiteindelijk steun krijgt van een uh, oudere homoseksuele man... die ook getrouwd is 30 jaar geleden. En uh, waarbij je dan ook over de vloer komt met de camera. Dat ik ook denk, er is daar van alles aan de hand. Wat niet ja, wordt gezegd en Ja, ik zou, ik zou uitgesproken. daar inderdaad over die meneer... zou ik ook nog wel een portret willen ja, maken. Ja, een Misschien hele het documentaire. oud heten, maar... Ja. Ja. Stel nu, want je hebt een zoontje, Gijs. Ja, ja. Hij is uh, hoeveel maanden? Zeven maanden. Zeven maanden. En die komt dan, je voelt hem natuurlijk al aankomen. Die, die komt, komt dan uh, op zijn zeventiende <laughs> bij jou. Met John. Mijn vader Manuel met John, En zegt, ik val op uh, jongens. En dan? Nou, dan zeg ik helemaal prima voor je. Ik hoop dat je heel erg gelukkig wordt. Ja, ik voed mijn kinderen op in, uh, dat ze vrij zijn om te kiezen. Dus... Uh, ja, nou, kies je niet of je homo bent of niet. Dat, tenminste, dat geloof ik niet. Ik geloof dat het een geaardheid is. Um, ja, ik, ik, ik hou van hem zonder voorwaarden. En dan komt hij drie jaar later met de mededeling. papa, Ik, ik denk... wil een vrouw zijn. Ja. Nee. <laughs> oh, <ja>. <laughs> <laughs> ik, ik doe het toch maar niet. Ik, ik ga toch met een, uh, met een vrouw trouwen. Dus hetzelfde verhaal als... Uh... Oh, als deze oh, ja, jongen. Ja, ja. En dan, hoe zou je daarmee omgaan? Nou, dan zou ik hem stevig aan de tand voelen... of hij dat echt oprecht vindt. En als hij dat echt oprecht vindt... ja, dan wie ben ik om, om hem dan tegen te houden? En wat moet hij dan echt oprecht vinden? Waarover zou je hem echt stevig aan de tand voelen? Nou, of hij of vindt dat God dat van hem vraagt. Want dat dus was bij die jongen natuurlijk het geval. Die vond dat God dat van hem vroeg. Maar hoe kun je iemand dan stevig aan de tand voelen... als iemand zegt, ja, God vraagt dit van mij? Want het zijn... Ja, nou ja, dat is waar. Maar ik, ik hoop dat ik dan... Uh, 17 jaar verder ben en dat ik een hele goede relatie heb met mijn zoon. En dat ik die ken als mijn broekzak. Dus dan voel ik op me, aan mijn water of die, of die dan wel of niet gelukkig is. Of dat wat hij zegt over God en zijn relatie met God en de opdracht die God hem heeft gegeven, of dat waar dat vandaan komt, of ja. dat werkelijk zo is. Zou je ja. je verbazen eigenlijk als een kind van jou hiermee zou komen? Het zou me wel verbazen, ja, want ik, ja. Ja, het zou me verbazen. Want uit wat voor nest kom jij zelf eigenlijk? Over jouw opa hebben we het net ja. even gehad. Nou ja, mijn opa is gereformeerd. Ik, ben, ik zeg altijd, ik ben prettig gereformeerd opgevoed. Uh, en mijn... dat betekent zoveel als... Nou, mijn ouders waren een soort christelijke hippies. Uh, die vooral predikten dat God uh, liefde was. En dat je die liefde mag doorgeven aan andere mensen. Uh, en ze waren wat minder van de dogmatiek en uh, religie. En dat volg jij dus precies na, want jij zegt precies hetzelfde. Ja, gek genoeg ben ik via omzwervingen ben ik op hetzelfde uitgekomen, ja. ja. Via omzwervingen? Was, waren de momenten dat, dat je dacht, waar hebben die mensen het over? Nou, ik ben een eeuwige twijfelaar. Ik, uh, ik twijfel aan alles. Uh, dus ook aan het bestaan van God. En, en of dat, uh, misschien is het wel één grote, ja, platte zeggen, mindfuck. En dat zeg je nu, terwijl ik jou een uur lang hoor zeggen van... ik wil de liefde ja. van God uh, nee, overbrengen. Zeker, maar ik blijf ook zo doorleven zoals ik, zoals ik leef. Uh, maar een geloof... je gelooft iets, maar je weet iets niet zeker. Toch? Als je iets gelooft, dan zeg je dat je het gelooft. Als je iets zeker weet, dan zeg je dat je het zeker weet. Nou, ik geloof... Van harte dat God liefde is en dat ik die liefde mag doorgeven. Heb jij veel contact met Ari Boomsma eigenlijk? Gehad? Over, uh, um... Gehad. En ik heb nog steeds wel contact met hem. Ik zie hem aanstaande dinsdag. Want um, ik bedoel, het feit dat hij is uh, weggegaan uiteindelijk. Hè? Uh -huh. uh, zou jij dat hebben? Ik vraag me af of jij nou net iets minder ver gaat dan hij. Of. Uh, het bootje waar jij voor werd benaderd. Mm -hmm. Hij werd gevraagd voor de erotische foto's. Ik vond het wel meevallen. In de uh, mannelijke uh, variant van, uh, van de Linda. Mm -hmm. Zou jij... Stel dat ze jou... Dan kunnen ze jou trouwens alsnog voor vragen. Wat zou jij doen? <laughs> nou, ik weet niet. <laughs> oh nee, nee, <laughs> Ik zit nu aan mijn buitenkant. The love handles. Ja. Maar... Um, dan zou ik eerst even de sportschool op moeten zoeken waar Arie Boomsma frequent komt. Dan, uh, dan zou het misschien kunnen. Nee. Maar goed, het gaat hier om een je principiële vraag? vraag. Nou, of je. Um, Hoe ver. Waar, waar jouw grenzen liggen? Ik bedoel, stel dat, uh, dat ze jou daarvoor zouden benaderen of iets soortgelijks. Zou je het dan wel of niet doen? Nou ja, als het, uh, Dit. Hier lag ook weer een boodschap aan, aan ten grondslag. Uh, Arie wilde laten zien dat God ook van homo's uit. Dat stond in de column erbij. Um, ja, ik, wat ik weet is dat er bij de EO in overleg heel veel mogelijk is. Maar hij had dit niet overlegd. Uh, dus ja, dat was een beetje dom van ja, Arie. Ja. En jij bent de man van het overleg, hè? Een mediator ik ben wel... van huis uit, hebben we begrepen. Zeker. Ik, mijn ouders hadden op een gegeven moment niet zo goed huwelijk meer. Eigenlijk heel lang al niet. Um, en ik was een soort bemiddelaar, al vanaf mijn zeventiende, zo'n beetje. Ja. En dat is eigenlijk niet opgehaald? Dat is uh, niet opgehouden. En, en ik ben nog steeds in groepen, in uh, ja, groepen ben ik nog steeds de, de bemiddelende man. Ja. ja, en is dat een, een prettige rol? Um, niet altijd, maar ik ben er wel goed in. <laughs> Totdat het allemaal te veel wordt? Want dat gebeurde ook. Hè? Uh, ja, nou, ik weet niet of dat door het bemiddelen precies kwam. Maar uh, ik, heb wel, uh, ik ben op een gegeven moment in een burn-out terechtgekomen, ja. En wat, waar had dat mee te maken? Want waarom is dat werk jou zoveel waard... Dat, dat je het zover liet komen? Voor de mensen die niet weten, het was behoorlijk heftig. Hè? Je bent echt helemaal ingestort en, en er lang uit geweest. Wat ja. nogal wat was voor jou. Waarom is dat werk zo belangrijk? Dat je op zo'n jonge leeftijd jezelf nou, ten grond had gericht. Ik maak een hele serie van hele heftige programma's. Uh, en soms denk je als, als maker wel eens... Oh, het is maar een televisieprogramma, dus het is niet echt of zo. Uh, dus je, je stapt heel snel over je eigen emoties heen... en je duikt alweer in het volgende. En ik heb gewoon veel te weinig tijd genomen om... mijn ik eigen... de plaat te nemen en het... Ja, mijn Echt? eigen emoties uh, uh, ruimte te geven. Je hebt tien seconden om de tegel te noemen. Oh. Wat te, komt erop te staan? Twee dingen zodanig trouwens op deze zender. Over Wikileaks en de allerlaatste stierenvecht. Dank meneer Venderbos. Dit was aflevering 2351. 2300... <tieft> 51, ja. 2351. Morgen ontvangen wij een meester in de kunst van het rondhangen. Journalist Marcel van Roosmalen. Tot dan.